Het is 7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister Schippers van Volksgezondheid had Europese collega's per brief moeten informeren over neuroloog Janse Steur, zegt professor Wolter Lemstra. Een commissie onder zijn leiding deed twee keer uitgebreid onderzoek naar de wanpraktijken van de omstreden neuroloog. Schippers wist best dat het nog jaren kan duren voordat er een zwarte lijst voor medisch specialisten in Europa zou komen, zegt de professor. Het was volgens hem niet zo'n grote moeite geweest... als de minister of de Inspectie voor de Gezondheidszorg... een brief had gestuurd aan de Duitse collega's. De Britse premier Cameron houdt zijn lang verwachte toespraak... over Europa vrijdag in Nederland, heeft zijn woordvoerder bekendgemaakt. Waar en hoe laat hij gaat spreken is nog onduidelijk. De verwachting is dat Cameron gaat uitleggen... hoe Groot-Brittanniës hun rol binnen de Europese Unie in de toekomst ziet. De premier zal waarschijnlijk pleiten voor een lossere relatie met Brussel. Het winterse weer veroorzaakt morgen, naar verwachting, de nodige hinder. DNS laat morgen minder treinen rijden, waardoor reizigers te maken krijgen met vaker overstappen en drukke treinen. De AWB houdt vanmorgenochtend rekening met een enorm drukke spits. Vooral in de randstad en het zuiden van het land worden lange files verwacht. Ook Schiphol waarschuwt dat de sneeuwval zal leiden tot vertragingen of annuleringen. In Friesland wordt van alles gedaan om de ijsvorming te bevorderen.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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Op het moment dat de financiële crisis uitbrak... raakte onze gasten haar inkomen kwijt... waarna ze iets deed wat niet iedereen zou doen. Ze trok de wijde wereld in en trad overal op waar ze maar kon optreden... en probeerde antwoord te krijgen op de vraag... wat is geld? En dat leidde tot een nieuwe voorstelling, waarmee ze nu door het land trekt. Money, money, money. Hier is Dette Glashouder. Uw presentator is Jelly Brouwer. Wat is je allereerste herinnering aan geld, Dette? Um... Volgens mij is het uh, op het moment dat, ik, uh, dat mijn zus me uh, het alarmerende bericht doet... Dat, uh, dat we zakgeld krijgen, maar dat zij een kwartje krijgt en ik een dubbeltje. En hoeveel scheelden jullie in leeftijd? Drie jaar. En dat maar, is dan 15 cent waard? 15 cent verschil, maar mijn moeder was gewoon vergeten om, om het omhoog te trekken. En dat was nog erger, dat ze gewoon vergeten was om, <laughs> mijn, om mijn zakgeld een beetje bij te stellen. Jij ontdekte dat op een gegeven nou, moment, dat jouw zus, zus ontdekte vertelde het. het, Ja, ja. Ja, en hoe heb ik ook geen idee. Ik weet ook helemaal niet wanneer ik voor het eerst dat dubbeltje kreeg. Je weet ook niet meer hoe oud je was? Ook niet, nee. Je hebt nee. alleen maar die herinnering aan geld. Ja. En toen, wat heb je ondernomen? Nou, um, ik denk dat ik ben gaan sippen in, in een hoekje... En alleen maar dacht, zie je wel, ze houden niet van me. Dit komt. Uh... Dat en ik ook niet van hun. Dat vermoeden had je al. Ja. Zo verstoord was de relatie toen al. Ja, maar weet je, het grappig is, mijn zus, ik denk dat die zich er zorgen over maakte. En die iets had van ja, maar dit klopt toch niet. Dus die, die, en het die... daarom kenbaar maakte aan jou. Ja, dat ik denk het. Ja. Maar je moet dus vrij jong zijn geweest. Want anders had je toch wel heel erg aan de bel getrokken, of niet? Of vond je het. Ja, dat heb nou ja, echt nodig om meer geld te krijgen. Iets, ik wist eigenlijk ook niet zo goed wat je met geld deed, precies. Ja. Hè, we hadden wel een winkel thuis. Hè, dus ik kwam wel altijd cashgeld in huis. Wat voor winkel hadden jullie? Dan? Uh, we hadden twee winkels. We hadden één. Uh, Mijn vader was hinderlopen kunstschilder, maar we hadden ook een. Uh, hinderlopen. Kunstschilder. Hinderloper kunstschilder. Kunst, ja. ja. Atelier WH Glashouwer. <laughs> en uh, de andere winkel was um, een manufactuurwinkel. Die later ook veel meer weer werd uitgebreid met allemaal Hinderloper stoffen. Want hinderlopen is echt een uh, heel klein uh, stadje met allemaal eigen dingen: eigen taal, eigen schilderkunst, eigen klededracht. Dus daar ben ik in uh, opgegroeid. Friesland. Friesland. En uh, manufactuur, dat betekent dus dat er allemaal van die prachtige bandjes en stofjes en knopen en. Uh... Maar ook Ritsen. BH's en onderbroeken en pyjama's en babykleding en overals... en truien en you name it. Dus bijna een ware huis, maar dan op kleine ja, schaal. Ja. En was je daar vaak in die winkel? Vanaf mijn zevende heb ik daar uh, in geholpen. Ja, ik herinner me... En, en het schijnt ook al, als, als klein kind vond ik het hartstikke leuk om pakjes in te pakken. En dan kon ik mijn moeder wel verwarren, want er lagen allemaal ingepakte pakjes... en ze wist niet wie het gedaan had. <laughs> en wat ik, voor wie was ook. En voor wat wie was. Maar ik vond het... Uh, Zeker in het begin weet je, was het natuurlijk reuze spannend om in die winkel te helpen, want daar was iedereen mee bezig. En uh, uh, we gaan het straks over geld hebben. Hè? Want je hebt een voorstelling gemaakt over geld. Even over die 58.000 euro. Hoe zit dat precies? Ai, heel precies. Nou. Uh, ik, uh, ik weet, daar is, er is een soort onderzoek uh, uh, over gedaan. En, uh, en iemand heeft de Nobelprijs gewonnen. Maar ik ben al die namen vergeten. <laughs> ik weet dat wel. was, dat wist jij. Ik wist dat het, en het stond ooit in de krant. En ik ben dat gaan opzoeken. En daar, daar kun je nog veel meer over zoeken. Er is ook nog iets bij die 58.000 euro per jaar: dat je, uh, ik geloof, je huis voor al een bepaald gedeelte moet bezitten. Zodat je niet uh, te hoge uh, rente moet betalen voortdurend. Je moet ook iets op je bankrekeningen hebben staan, zodat als je eens naar de tandarts moet, dat dat kan. Ja, er zijn, dus zijn allemaal van... mitsen en maanden. Ja, er zijn maar... nog een paar bij. Maar die 58.000 euro, ik vond het namelijk toen ik het las, zo'n uh, zo opluchting, dat het uh, zo dichtbij was. Ik dacht, nou, je hoeft dus helemaal geen miljoenen te verdienen. Nee, want wat je dus zegt is dat je, bij, uh, dat je gelukkig bent als je 58.000 nee, euro... Nee, ik zeg dat je steeds gelukkiger wordt. Dus uh, uh, als je begint bij nul, je, ja. hoe meer geld je verdient, je wordt steeds gelukkiger. Dus je bent al steeds gelukkiger aan het worden. En als je dus geen 58.000 euro per jaar verdient, kun je alleen maar gelukkiger worden. <laughs> en bij... Als je tenminste meer gaat verdienen. Ah, als je steeds meer gaat verdienen. Mm -hmm. En dan uh, is 58.000 euro, is, uh, gelukkiger word je niet. Want dan heb je dus ongeveer zo uh, alles. Um, of, of je hebt genoeg en je hebt nog steeds iets te wensen over. Want je moet iets te wensen over hebben. En dat is dan de grens, want het is ook heel mooi in een grafiek uh, verpakt, zo laat je het ook zien. Je hebt dat geloof ik op een overhemd geborduurd. Ja, ja, klopt. En uh, dat is dus de grens waarop een mens op zijn gelukkigste is. Ja, en toen zei een uh, Arnoud boot, een econoom, die zei tegen hem, want ik trad op met hem samen. Ja. Hij zei, eigenlijk ben je gelukkiger als je dat bedrag verdient, maar dan uh, 4000 euro weggeeft. Want daar word je helemaal erg gelukkig <laughs> van, van wat weggeven. Um, de handtekening van de nieuwe minister uh, van Financiën. De Amerikaanse minister van Financiën. Lou. Ik heb, ik heb het je net laten zien. Ja. Um... En je begon helemaal te springen van enthousiasme. Onwaarschijnlijk. Oh, Zo'n krabbel. Beschrijf hem mee. Ja, het is een, een soort uh, spiraal, zeg maar, die je uit een oude balpen haalt. En die laat je, ga je een beetje verbuigen. En dan heb je de handtekening van de, nieuwe, van de nieuwe minister van Financiën in Amerika. En nou twijfelden wij even. Volgens mij komt de handtekening van de minister van Financiën op het dollarbiljet. Maar ja, dat vroeg ik me af, omdat uh, de Fed, de Federal Reserve System, die geeft de dollar uit en dat zijn gewoon bankiers. Dus in de handen van uh, bankiers is te vet. Want er zitten ook veel Amerikaanse verhalen in jouw voorstellingen. Ja, ja. Uh, Want je bent op reis geweest naar Amerika. Je hebt research gedaan. En uh, nou goed, daar gaan we straks uh, over spreken. Uh, u kunt reageren. Reacties worden zelfs zeer op prijs gesteld. Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter. Hashtag Radiokunstof. Laat ons horen hoe belangrijk geld voor u is. Of misschien wel hoe onbelangrijk geld voor u is. En dan is er muziek, dacht ik. Maar niet echt. Nee, later. Dit een glas houden. Voor de mensen die later zijn. Hiya, ja, daar is ze hulp. You wanna go for a ride? Sure, kid. Jump in. I'm a bobby girl in the bobby world. Like in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. And rest me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go, party. Barbie Girl van Aqua. Achter het glas zijn ze enigszins uh, verrast dat we uh, dit nummer gingen laten horen, 30 glas Maar we hebben het uitgekozen, ik heb het uitgekozen, omdat het wel degelijk een relatie met jou heeft, deze muziek. Uh, vertel even. Nou, <laughs> Barbie is, uh, Girl, Barbie van 50, girl. bijna 50 in nee, <laughs> <vijftig. laughs> het, uh, het is een. Uh, bar, uh, het lied ben ik gaan uh, zingen op een uh, uh, zuigwindharmonium. Ik heb een voorstelling gemaakt met een harmonium, zo'n traporgel. Zo ja, een ja, ja, En daar zong ik dit nummer uh, van Barbie Girl. En dat werd een. Uh, dan, als je dat zingt, dat, dat krijgt dat iets heel treurigs en heel devoots op zo'n orgel. En een lied vol overgave. En dat is ook precies wat in de film te zien is. Want Pieter Verhoef heeft een uh, tweedelige documentaire over jou gemaakt. Een roadmovie eigenlijk. Toen je vorig jaar, precies een jaar geleden, uh, in Amerika verbleef. En je was daar op toen. Nee, met een voorstelling waarin dan dit liedje... jij zingt dit liedje uh, op dat... hoe heet het nou, wat voor harmonium is het? Een, een zuigwindharmonium. Een zuigwindharmonium. Um, nou, Over die film zullen we het vast ook nog hebben. Uh, ik zeg even voor de mensen die later zijn ingeschakeld... Dette Glashouden is vandaag onze gast. Theatermaakster, actrice. Uh, je maakte jarenlang deel uit van het theatergezelschap Suver -Nuver. Uh, om precies te zijn, meer dan 20 jaar. 21 toch? jaar. 21 jaar. En per 1 januari 2009... werd het gezelschap opgeheven. Want er kwam geen subsidie meer. Eigenlijk waren jullie... een van de eerste gezelschappen... Hè, die geen uh, subsidie meer kregen. Ja, ja. En... Um, ja, vanaf dat, moment, vanaf dat moment ging er eigenlijk van alles mis. Uh, je raakte veel kwijt. Weet ik nu ik die film van Pieter Verhoef heb gezien. Je vader stierf, je moeder was gestorven. Um, dat was allemaal aan de hand. Dat was allemaal op dat ja. moment aan de hand. Ja, ja, ja. En, en dan dat, uh, je werk kwijt. Mijn werk kwijt en mijn passie kwijt. Ja, het was, het Souvenir was natuurlijk veel meer dan alleen maar mijn werk en mijn inkomen. Weet je? Het was echt het, het vehikel waarmee ik in de wereld stond en me kon uiten. En, uh, um, dus ik had geen idee meer hoe ik dat moest doen zonder suver en Bovendien, het was een gezelschap bestaande uit drie personen... Ja. en één van de mannen. Ja, dat was ook mijn, uh, mijn vriend. En die relatie ging ook uit... Dus uh, op een gegeven moment raakte ja, ik was in dat jaar raakte ik, uh, twee van mijn drie pijlers kwijt. Hè. Ik begreep dat uh, je pijlers is je huis, je inkomen en je relatie. Nou, ik was twee, twee kwijktraak. Hoe kon je het zo tuin. Ja. En dat die huis waren. had je dan nog wel? Ja, toen ik, maar ik moet je bekennen. Ik was toen wel heel erg bezig met, goh, zou ik ook moeten verhuizen? Want dan kan ik dat mijn huis eigenlijk nog wel betalen. Dus ja. ik was be maar toen zei iemand tegen me, met dat huis, een ander huis zoeken moet je niet doen. Want je, moet, je hebt al twee pijlers die je kwijt bent, dat moet je eerst verwerken. Ja. En zo geschieden. geschieden. Hoewel die film uh, start uh, op een plek. Jouw huis. Waarbij je vertelt. Ik heb eigenlijk eerst een jaar lang verbijsterd over het water uh, staan. Ja, ik dacht namelijk ook. Um, dit, dit is natuurlijk gewoon heel een, een, een erg ding in mijn leven... om dit kwijt te raken. Dus ik dacht, ik moet daar gewoon eerst maar voor gaan zitten... om dat dan te voelen hoe het is. Mm -hmm. He, om, om te voelen hoe is het om dit kwijt te raken. En dit, dan heb en, je het over? Suve ja, ja. daar begon het mee. Mm -hmm. En, uh, want... Want ik dacht, anders dan kan er ook niks nieuws komen. Volgens mij moet er hè, is gewoon... Uh, ik moet vast door nu iets, zoiets als rouw heen. Mm -hmm. En ik kon ook wel angst voelen... en ook wel de behoefte om maar te grijpen... naar allerlei uh, plannen. Of dan doe ik dit of dat, maar... Maar, dat, maar het voelde niet dat dat aan de hand was. Dus het was gewoon een, een pittig jaar waar ik voor ging zitten. En ik wist ook dat het pittig was en angstig. En, maar daarmee wordt het dat niet minder. Het gekke was omdat ik die film zag dat, het, dat ik dacht dat het in Hinderlopen was in Friesland. Ah, maar jij woont gewoon in Amsterdam. Maar ja, komt, maar het aan hetzelfde moment... water. Dat is heel grappig. Want oh. ik, ik groeide natuurlijk op in, langs het IJsselmeer. En daar liep ik vroeger elke dag liep ik langs dat IJsselmeer bij Hinderlopen. En ik woon nu eigenlijk aan precies hetzelfde water aan het ei. Maar dan aan de overkant. En aan de <laughs> En je spreekt Fries met Pieter Verhoef. En ja. daardoor kreeg ik natuurlijk ook de gedachte dat je daar in Friesland uh, verbleef. Goed, je was dus bijna vijftig. Geen baan, geen geld en geen man. Uh, en je raakte niet echt in paniek. Uh, Althans niet wat ik zag in die film. <laughs> nou ja, bij Vlagen wel. En in wanhoop, zeker. En angst, alles. Maar ja... Um... Maar het, het was zoiets dat ik ook wel begreep dat dat erbij hoorde. Dus ik dacht, ja, sommige mensen het, krijgen het iets anders voor hun kiezen. Ik krijg dit voor mijn kiezen, dus ik ga dit... Uh, ik ga, ik ga, ik ga doorbijten, ja, het gaat doorbijten niet, maar ik ga dit, ja... Hoe zal ik het zeggen? Ik, ik zal dit ondergaan, ja, zoiets. Dat is mooi jaar. Ja, ik dacht, dat doe ik een jaar lang. En er was een hoop. Hè? Ik, ik hoopte gewoon aan het eind van het jaar dat er een gouden ei in me zou uh, zijn... En dat ik opeens het gouden ei zou vinden. Een, een, nieuwe, ja, een nieuwe missie in het leven, of wat dan ook. Maar het bizarre was dat er gewoon niks meer kwam aan het eind van mijn leven. Of niet aan mijn leven, maar aan het eind van het jaar. Er was geen enkele... Want waar had je op gehoopt? Op nou, ideeën. ideeën? ideeën ja, ja. Niet, je dacht niet aan andere mensen die misschien dertig glashouwers zouden benaderen van kom bij ons gezelschap. Of... Nee. Laten we samen iets ondernemen? Nee, nee? nee. dat was niet, niet per se waar ik op hoopte. Meer dat ik gewoon een heel goed idee zou krijgen. En dat kreeg ik niet. En ik realiseerde me, ik heb vaak ideeën voor ons drieën gehad... maar voor mezelf helemaal in mijn eentje, geen enkel. En dat vond ik echt het allerengst. Om geen enkel idee meer te hebben. Omdat je daar als theatermaker afhankelijk van ja, bent. ben ik afhankelijk van mijn ideeën. Maar... Wat, wat er weer goed aan was, zeg maar, was dat ik daarna besloot van... oké, okay, ik heb dus geen enkel idee wat uit mij komt. Ik ga gewoon nu uh, alles doen wat op mijn pad komt. Dus ik ga gewoon niet meer nadenken dat ik het zelf moet verzinnen. Ik doe gewoon alles, maar dan ook alles wat op mijn pad komt. En wat kwam er op jouw pad? Nou, twee dingen om te beginnen. Eentje was uh, van een producent, die had ik, was ik ooit tegengekomen in Amerika. Die vroeg me of ik een klein tournee wilde doen door Amerika... Mm -hmm. En het andere was of ik een geldworkshop wil geven. Ik had namelijk zelf ooit een geldworkshop gedaan. En, en mensen vroegen van, zou je dat aan ons door willen Wacht geven? even, een geldworkshop, een wat, geldworkshop. wat is dat? Ja, dus een geldworkshop, dat is een... Uh, ja, je hebt er heel verschillende geldworkshops. Maar deze ging uh, over een aantal aspecten. Eén was uh, van, hoe ben je opgevoed met geld? En wat zijn er dan vaak uh, um, de onbewuste drijfveren... of je onbewuste aannames over geld? Um, die ander, had jij zelf gedaan? Die heb, had ik ondergaan, ja. En, en, en, en waarom en wanneer? Nou, dat, is een, uh, uh, nou, dat was van nog eerder. <laughs> ik, kijk, in mijn werk heb ik altijd taboes heel erg uh, leuk gevonden om me mee bezig te houden. En uh, op een gegeven moment kwam ik erachter, dat was al in 2002, dat geld Eigenlijk een taboe voor mij was. En ik realiseerde me dat het niet alleen voor mij was, maar voor wel meer mensen. En ik kreeg toen had ik een, een coach in Amerika en die had tegen me gezegd, van die zei dat tegen me: van ja, maar geld is een taboe En weet je wat kan helpen is om gewoon eens na te gaan hoe jij je geld uitgeeft. Met wat voor gevoel. En ook eens om eens te kijken van vind je nou dat kop koffie. Krijg je daar nou buikpijn van? En van een heel duur uh, kledingstuk kopen niet? Of nou, maar wacht je... even. Want in welk opzicht is geld dan een taboe? Dat je er niet over spreekt hoeveel je ontvangt en hoeveel je uitgeeft? Of... Nou... Um... Dat is natuurlijk één ding. Uh -huh. uh, één, of je je zorgen maakt over geld, wel of niet. Uh, vaak de projecties die je hebt op geld. Uh, dus uh, waarde kun je erop. Hè? Dat je denkt van uh, als je minder verdient dan een ander, dat je denkt dat je minder waarde hebt. Of uh, dat je uh, zegt van geld interesseert me helemaal niks, ik sta erboven. Maar ondertussen uh, wil je eigenlijk gewoon helemaal niet voelen dat het je wel degelijk raakt. En hoe zit het taboe zitten er dan in dat je niet over wilt praten met anderen? Ja. Dat je het niet, ja. niet over wilt praten. Of mm -hmm. dat je het voor jezelf ook niet wilt voelen. En jij toog naar Amerika? Uh, om... Nee, naar Oslo toog nou, ik. Os want daar, ging, daar werd in dat jaar een workshop gehouden. En daar toog ik naartoe om dat te ondergaan. En dan ook met de veronderstelling van... daar kan ik dan misschien een voorstelling over maken? Nee. Of nee. Echt uit pure belangstelling? Ja, uit pure belangstelling, ja. Maar was er op dat moment dan iets aan de hand... waardoor je dacht, ik wil nu weten wat er aan de hand is met mij en dat geld? Nou, dat was al in 2002 aan de hand. En ik wist dat er een workshop bestond die ik graag wou doen. Maar ik kwam er gewoon ook niet aan toe. Want uh, die workshop kwam maar niet naar Nederland. En uh, uh, zelf had ik geen tijd om naar een ander land te gaan om het te doen. Dus, uh, dus hij ging hij, hij, hij al... Uh, al, nou, hoeveel jaar? Al, al zeven jaar, negen jaar. Zeven jaar in, al, de in de lucht. Ja. En toen? Nou, toen ging ik daar naartoe en ik vond het vreselijk. <laughs> ik vond het afschuwelijk. En het was ook een Ik realiseerde me ook dat het een heel groot onderwerp was om. Uh, uh, uh, en, en dat er heel veel mensen... Dat dus, dat, ik was niet de enige, maar dat er dus heel veel mensen gewoon het heel vervelend vinden... om bijvoorbeeld een huishoudboekje bij te houden. Om gewoon eens te kijken van voor welke wereld kies ik dan. He, want je kunt ook kijken... Dat, je, dat geld is eigenlijk ook een soort stem die je doet in de wereld. Um, van, dus waar... En, en uh, in hoeverre... Weet ik, weet ik van mijn geld. En het uh, waren allemaal van die dingen... die ik vond gewoon vervelend om dat onder ogen te zien. Maar heel concreet dan. Hoe de, je ging daar naartoe, naar Oslo. En je hebt dan die workshop. En, en dan, dan krijg je opdrachten of praat je dan in een groep. Okay. Ja, dit was een weekend. Zo. Dus het was ook, uh, uh, ook, ook, ook, ook je eigen weerzin... Rondom de vragen ging je gewoon ook een beetje benaderen. Hè? Van waarom vind ik dit vervelend? Of waarom, uh, waar doet het me aan denken? Of nou ja, gewoon allemaal, hm. allemaal van dat soort dingen. Uh, er kwam nog bij dat ik die uh, vrouw die het gaf niet leuk vond. Dat was een Amerikaanse. Ze was een Canadese en ze ja. was erg Amerikaans. En ik vond dat ze heel weinig wist van het verschil tussen de Europese en de Amerikaanse. En ik vond ook dat ze het uh, heel stom gaf. <lacht> en dat was voor een gedeelte ook zo. Kijk, toen ik later gevraagd werd om de workshop door te geven. toen ben ik me er helemaal in gaan verdiepen en ook in al haar uh, inspiratiebronnen. En dat was heel erg... Uh, toen, toen begon het voor mij te leven. En uh, wat zijn dan opdrachten die je krijgt... of die, die heel confronterend zijn, die je moet doen? Um, je had het net even over een huishoudboekje... Wat... Ja, een huishoudboekje uh, bijhouden, dat is, uh, vond ik vervelend. Maar ook uh, zeg maar, om al mijn aannames over geld... Uh, ik, ik zag zeg maar, dat, uh, dat ik ook geld en waarde, uh, uh, dat ik een projectie van waarde op geld had... Um, sommige mensen hebben zoiets vrijheid. He, dat, uh, als ik maar genoeg geld heb, dan ben ik vrij. Maar uh, um, op de een manier had ik ook iets... Maar dus projectie waarde. van waarde op geld, dan bedoel je... Uh, dat ik waard ben. Ja, een he? dubbeltje. Ja, ik ben een niet dubbeltje. niet dat kwartje. Ja, precies. Ik ja, ben ja. het kwartje niet ben het dubbeltje. Um, maar wat ik ook een hele lastige vond... was om uh, uh, te begrijpen dat ik het geldsysteem eigenlijk niet kende. Ik had er een wantrouwen tegen... Maar hoe het precies zat en waarom de armen armer werden en de rijken rijker... ik had het gevoel dat geld gewoon iets was wat niet deugde. Hm. Maar ik wist niet precies hoe. En je vond het ook niet interessant, zoals je in de voorstelling vertelt. Afgelopen oh, donderdag is de voorstelling in première gegaan ja. in Rotterdam. Ja. En een van je openingszinnen is eigenlijk... Uh, ik, het interesseert me totaal niet nee. geld. Nee. Saai! Maar dat is ook uh, uh, een tekst van iemand die dus altijd genoeg geld heeft gehad, of niet? Um, nou ja, wat is genoeg? Weet je? Dat, is, dat is voor de een weer heel anders dan voor de ander. Maar het was, wel zo dat als, het was altijd zo dat als ik mijn passie kon volgen... dus als ik mijn passie maar kon voelen, dan kwam het geld altijd. Dat was wat ik uh, op een gegeven moment achterkwam. Nou, dat klinkt al behoorlijk luxe. Uh, Toch? Nou ja, je weet ook niet hoeveel moeite ik moet doen om mijn passie te volgen. <laughs> maar als je naar Oslo kunt afreizen voor een uh, cursus... en leuke kleren kunt kopen... en ondertussen ook nog het mooiste werk van de wereld hebt, namelijk acteren... Ja, maar dan en een en huis aan, uh, waarbij je kunt uitkijken over... Het, een sociale huurwoning, toevallig zijn die daar ook gebouwd. Maar wel mijn een mooi uitzicht. <laughs> geen auto. <laughs> 55 vierkante meter, waar ik ook in werk en in uh, mijn studio ook is... als ik geen geld voor mijn studio heb... Die 58.000 heb je nooit gehaald. Die heb ik nog niet gehaald, nee. Nog niet. <laughs> maar, maar het is wel precies wat je zegt. Kijk, um, uh, um, sommige dingen zijn... Um, ik voel me wel heel rijk. Want ik hoef ook niet een huis van 100 vierkante meter. Dus, uh, en ik, ik hoef ook geen auto. En het is inderdaad, als ik gewoon af en toe even naar Oslo kan... of weet ik waar, mm -hmm. dan uh, geniet ik daar erg van. Waar zit het hem dan in? Want wanneer kwam jouw interesse voor dat geld wel? Want waar de, trouwens, het is ontzettend uh, um, van deze tijd. Hè? Het scoort enorm dingen zinnig, over he? geld: ja. de vastgoedfraude, uh, de prooi, al die de verleiders. Ja, wat een toeval. Ja, ja. ja. En jij nu met die voorstelling? Het is trouwens een compilatie van twee voorstellingen... Uh, waarmee je eerder ook op de parade hebt gestaan... en waarmee je de mus hebt gewonnen. Hè? Met de een heb ik de mus gewonnen. Met de een ben ik op reis gegaan. Met die eerste die ik gemaakt heb, ging ik uh, gelijk op reis. En uh, een aantal avonturen daarvan en onderzoeken daarvan... die, die uh, krijg je gelijk ook te horen. Ja. En het is natuurlijk geen toeval, hè? Dat het zo nou, goed in de markt ligt. Nee, nee, nee. Maar wat een bepaalde me wel voor mijn gevoel een enorm toeval is, is dat ik. Uh, omdat ik zei op een gegeven moment tegen de kosmos van uh, oké, okay, ik ga nu gewoon alles doen wat op mijn pad komt. Uh, dat, er, uh, dat, die dat ik die geldworkshop door zou geven, dat kwam uh, in eerste dat ik me daarin ging verdiepen. Dat was niet mijn eigen. Uh, dat kwam niet uit mijn buik, zou ik maar zeggen. Hmm. Dat kwam er ergens anders. Maar van. waar dan vandaan? Jij noemt het de kosmos. <laughs> nou ja, dat was gewoon zo. Dat, uh, uh, dat, uh, gewoon van dat besluit. Hmm. Oké, okay? dan, dan ga ik me nu ergens helemaal in verdiepen... wat, me eigenlijk, uh, wat niet mijn eerste keus is. Waar je eigenlijk weerzin wat tegen weerzin hebt. tegen ja. Heb. ja. En, en hoe verklaar je dan de populariteit? Want die voorstellingen... ik geloof dat de verleiders nu zelfs in het voorjaar... in carré te zien zal zijn. Wat, wat is het? Nou ja, goed. er is natuurlijk een enorme uh, aandacht nu voor geld. Uh, en en, en uh, dat voel ik ook, dat er heel veel behoefte is ook om over geld na te denken. En het is een waanzinnige eye-opener dat het misschien wel helemaal anders kan... dan hoe het ons uh, niet per se is voorgeschoten, maar waarin we voortdurend hebben kunnen leven. Mm -hmm. uh, dus er is gewoon behoefte dat, er, dat het anders gaat. Behoefte aan verandering. En jouw interesse in dat geld kwam dus eigenlijk op het moment dat je geen inkomsten meer had? Ja. En je dacht of je veronderstelde van nou ik laat het nu maar van de wereld afhangen. Van de kosmos wat er gaat gebeuren. En toen kreeg je die workshop uh, in schoot geworpen. Om die workshop te geven. Nou ja. dat was niet dat je daar rijk van werkt. Maar het leuke was wel dat uh, een paar dingen ook die gebeurden in die workshop. Is dat je, uh, dat je een opdracht krijgt, krijgt om je geld te, ik zou te zeggen, te respecteren. Dus alles wat, wat naar je toe komt, dat je daar even bij stilstaat. En denkt: Goh, wat leuk, ik krijg weer salaris of uitkering of uh, uh, inkomsten. Mm -hmm. uh, of, en ook dat je. Uh, uh, wat wil ik nou zeggen? Nou, de, oh ja, ook dat je trouwens denkt: van, Oh, ik ben blij dat ik dit betalen kan. Dus dat er gewoon iets meer, meer gebeurt in de actie met jou en geld. Mm -hmm. En dat was in een tijd dat, er gewoon, dat ik me dus ook zag dat hoeveel er naar me toe kwam. Om, want wat ik nodig had op dat moment was geld om naar Amerika te gaan. Ik had, uh, want er kwamen twee dingen, zoals ik zei, op mijn pad. Eén was of ik een tour door Amerika wou doen, een toertje. En het andere was die geldworkshop. En doordat ik bezig was met wat er naar me toe kwam... kon ik ook de steun vinden om uh, die uh, voorstelling naar Amerika te brengen. Ja. En terwijl ik daarmee bezig was, kwam ik uh, Jolande Ensjes tegen <laughs> in de kroeg. En, uh, die, Schrijfster, actrice? Ja, en ik vertelde haar hoe ik bezig was. En toen zij zei zij op een gegeven moment... Jij hebt een prijs gewonnen. Het Erik Brassum wisselcertificaat, 1500 euro. Je wist niet dat je meedong, maar... Ik heb vanavond besloten, dit heb jij gewonnen. We kennen dus, elkaar al We kennen elkaar zo vaag van de kroeg, van wel zijn gesprek. Maar verder, verder niet heel erg goed. En, uh, en dat was voor mij zo uh, Maar wacht even, wat is geweldig. dat dan voor prijs? Nou, zij had ooit zelf, was zij was in nood, in geldnood... En, uh, terwijl ze een boek schreef. En toen uh, zei een vriend van haar, die haar werk ondersteunde... die zei, nou weet je, hier heb je 1500 euro... en uh, maak dat boek maar af. En toen lukte het haar om dat boek af te krijgen... en weer 1.500 euro erbij te verdienen. Dus ze wou dat aan hem teruggeven. En toen zei hij, nee hoor, hou maar. En toen dacht ze, weet je wat, dan maak ik van dat geld... het Erik Brassum wisselcertificaat. <laughs> en toen besloot ze... Dat ik het kreeg, ja. Terwijl ze een avond met jou sprak en hoorde dat jij... wel geld kon gebruiken. Ja. Namelijk ik... om naar Amerika af te reizen. Naar Amerika af te reizen, ja. En daar is uh, Pieter Verhoef getuige van geweest, die is met jou meegegaan... in een zijn eentje, hè? zonder cameraman of geluidsman... Ja. gewoon met een kleine camera... Ja. om uh, jou daar te volgen in Amerika. Toen had je al een voorstelling over geld? Ja, het, het eerste... ja, het, uh, Kijk, er liepen allemaal dingen zo samen. Uh, dus ik zou met die ene voorstelling... met een voorstelling over... Uh, die heet Yes to Live and Love... daar zou ik mee naar Amerika. Uh -huh. Maar um, toen was ik ook bezig met die geldvoorstelling... en toen dacht ik, weet je, ik doe ze gewoon allebei... En uh, maar Pieter was vooral geïnteresseerd in de ene voorstelling, Yes to Live and Love. En daar zou ik. Uh, ik had die producent, die zou die had mij een hele wereld beloofd aan uh, mogelijkheden van optreden. Aan de telefoon, hè? Uh, nou, ik, was ook, ik had hem ook wel ontmoet een mm -hmm. paar keer. En we hadden ook allemaal uh, uh, plannen. En, en er is werkelijk geen een van uh, uitgekomen. De producent is ook dakloos geworden. En al zijn geld kwijtgeraakt in de crisis. Dus die um, oh. ik was zelf behoorlijk in de problemen geraakt. Dat hij me niet zo vertelde, maar ik kon dat zo voelen. En achteraf begreep ik, uh, begreep ik er meer van. Maar die liet me helemaal stikken. Ja. ja, en dat zit trouwens niet in de film. Wel dat hij jou liet stikken, maar niet wat de achtergrond daarvan niet dat de was. de oorzaak was. En dan krijg je dus een in- en intreurig beeld van dertig uh, glashouwer op tour in Amerika. Die man laat het afweten, is niet meer bereikbaar. Uh, het theatertje is eigenlijk, mag geen theatertje genoemd worden. Dat ziet er heel treurig uit. Er zitten vijf mensen in de zaal. En je gaat dan naar huiskamers. Een mevrouw, het is. Uh, oh ja, een mevrouw die, die zegt, nou, ik heb nu elf mensen bij elkaar. En dan vertel je aan Pieter. En nu blijkt het er maar zeven te zijn. En toch doe je die voorstelling. Ik zie ook een ontzettend daadkrachtige, wilskrachtige vrouw... die theater moet en zal maken. Terwijl ik denk, ik was al lang met het eerste het beste vliegtuig... terug naar huis gegaan. Maar jij laat je niet kisten, hè? Nee, maar... Uh... Het heeft ook al wat om. <laughs> nou, het dat heeft ze gewoon gewoon... Van een geweldige film opgeleverd. Het is zo'n mooie film geworden. Ja, op zich had ik niet een oordeel over of het er drie waren, of zeven, of elf, of uh, twintig. Of, dat donderde veel. Niet. Nee, ja, niet dat het niet dondert. Maar het was wat het was, of zo, snap je. Ik, uh, ik, ik had gewoon besloten, oké, okay, ik ga dan dit avontuur aan. Iets anders is er niet. Dus dan, dan zie ik wel waar ik dan op uitkom. En weet je, moet je ook vertellen dat wat wij gewend zijn aan theaters... dat zijn ze in Amerika niet gewend. Dus dat hele agnebbische theater wat je ziet... je wil niet weten hoeveel er daarvan zijn. Als je, die hele theaterwereld in Amerika... die is heel erg agnebisch en aarmoeig en weet ik wat. Dan zijn de tenten op de parade nog paleizen. Ach ja, ja. maar dat zijn ze, paleizen. Ja. Ik heb op een gegeven moment een uitruil gedaan met uh, een ruilhandel. <laughs> gedaan met de Blondie of Arabia, zo noemde ze haar voorstelling. Nou, die was verbijsterd dat ze gewoon hoeveel geld ze kon verdienen op de parade. Weet je, dat... In Amerika moet je vaak geld betalen voor je theaters om daar te kunnen spelen. Het wordt alleen maar gerund door vrijwilligers. Iedereen is vrijwillig in het theater. Daar is ja. bijna geen uh, professioneel theater gebeuren. We spreken zo verder ja. over de marktwerking in het theater. Uh, er is verkeersinformatie. In het zuidwesten en westen is het, van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. En dan rond Den Haag en Delft heeft het verkeer nog wat last van sneeuw. Wat opvalt is de A1-namers voor de richting Amsterdam, tussen Goijmeer en, en Diemen 8 kilometer. Daar zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Daar stond eerder een auto in brand. En een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Bunnek en Maarsbergen 3 kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. U luistert naar Kunststof. En vandaag is uh, theatermaakster, actrice Dette Glashouwer onze gast. En we spreken over de voorstelling, haar voorstelling. Zelf geschreven, geproduceerd en gespeeld. Money, money, money geheten. Ging afgelopen donderdag in uh, première in Rotterdam, in de Schouwburg. Um, uh, de, de voorstelling is eigenlijk een compilatie van twee voorstellingen... die je maakte voor de parade. Maar er zijn ook allemaal nieuwe dingen aan toegevoegd. En je hebt echt ongelooflijk veel kennis opgedaan over geld. Uh, dat blijkt, als je de voorstelling ziet. En uh, ik vroeg me af, heb je eigenlijk ook veel vriendschappen gesloten... met mensen in die financiële wereld? Want je hebt echt veel gesprekken gevoerd ook. Hè, met... Ja, en, ja en, en zeker ook, ook, ook vrienden gemaakt. Er uh, uh, het is, het is echt een wereld voor me open gegaan, ja. Want uh, op een gegeven moment vertel je ook over een, een uh, man die bij de bank werkt... en die jou dan vertelt over een bonus die hij mocht weggeven Kilian aan iemand. Kilian ja, heb heeft ook een boek is over geschreven. Ja, Kilian is, uh, um, ja, die heeft uh, daar ook boeken over geschreven... hoe eigenlijk bonussen werken en wie die bonussen krijgen. En of eigenlijk wel de goede mensen goede, de bonussen krijgen... En eigenlijk zegt hij: bonussen moet je geven aan verschrikkelijk werk. Mensen die uh, anders hun werk niet zouden. Nou ja, goed, ik weet niet precies. Hij heeft daar zelf allemaal theorieën over Even googelen En dan krijg je leuke filmpjes ook van Kilian Wabou uh, te zien. Ja. En is hij het ook die jou dan op een gegeven moment vertelt over een man die 2,1 miljoen euro ja. bonus krijgt? Ja. En wat was de eerste reactie van die man? Hoeveel krijgt uh, Victor? Victor, mijn collega. Ja, ja. Want daar gaat het dan om. Hè? Het, gaat er niet, het gaat helemaal niet om de hoogte van de bonus, maar nee, om... om. Om wie er meer krijgt. Weet je, maar dat vind ik sowieso heel interessant. En wat met geld vaak aan de hand is. Er zijn ook andere onderzoeken gedaan. Van, stel je mag kiezen tussen of je 1000 euro krijgt en de rest om je heen krijgt 2000. Of je krijgt uh, 20 en iedereen om je heen krijgt 1 euro. Hoeveel zou je doen? Dat mensen voor de 20 gaan, want dan. Uh, hebben ze de meest, het meeste. Het gaat vaak meer om het meeste dan de hoeveelheid geld. Dat jij de uitzondering bent en ja. dat jij de top vormt. Ja, dat je gewoon wat meer hebt dan, uh, dan de anderen, ja. Mannen hebben mij alleen maar geld gekost, zeg ja, je ik zeg dat mannen uh, veel geld kosten. Ja. Ja. Ja. Toch zou je ze de kost moeten geven... al die vrouwen die geld ontvangen van mannen en zo hun bestaan uh, doorstaan. Ja. Ja, goed, die zijn er ook. En er zijn ook zeker mannen die heel veel geld aan hun uh, vrouw kwijt zijn. Maar als je kijkt, gewoon, um, er zijn heel veel vrouwen uh, die geld aan hun man kwijt zijn... en de man het geld laten uitgeven. Um, maar en zo zo'n was jij er dus? Of zo'n zo ben jij er? Zo'n... Uh, <laughs> hoe zit het? <laughs> maar het, het ding is ook dat als je kijkt naar wie het meeste geld verdient... dat zijn mannen. Dus je kan ook zeggen die kosten het meest... Ja, dan, wie krijgen al die bonussen? Zijn ja, ja, zo mannen. kun je het ook zien. Uh, wie, be, wie bezit? 80% van alles wat te bezitten valt, zijn mannen. Dus die, die, die kosten hartstikke veel geld. Die moeten al die dingen bezitten... En uh, uh, daar dat geld voor uh, vinden. In, in jouw persoonlijke leven was het dus zo... dat jij vooral geld hebt uitgegeven aan mannen? Die neiging had ik, ja. Meer ja. Om, uh, eerder om geld uh, uh, aan de mannen uit te geven. Ja. Dan het te uh, ontvangen? Ja, ja. Dat zal dan wel een karakterkwestie zijn, denk je <lacht> ook niet. Dit. Of zit er iets anders achter? Geen idee. Ja, sommigen hebben dat, anderen hebben iets anders. <lacht> Um, ik, zou heel bizar, ja, ik heb ooit in Amerika een tijdje gewoond. Toen was ik heel arm. En toen werd ik veel uitgenomen uh, uit eten door uh, rijke mannen. En, uh, of Veel, maar goed, dat gebeurde wel. En de, ik realiseerde me dat ik daar echt aan moest wennen. Dat de ander uh, dat dan betaalde. Ja. En waar zit hem dat dan in? Nou, ja, ben je op die manier opgegroeid? Um, Opgevoed van uh, zorg voor jezelf, Dette? Ik ben denk ik wel op. Nee, ik denk eerder dat ze toch wel dachten dat er een man voor me zou gaan zorgen. Maar eh, ik mocht wel studeren en zo. Dat was wel. Uh, dat, dat kon wel. Maar hoe verklaar je het dan dat jij je geld uitgaf aan mannen? Volgens mij zijn er echt heel veel vrouwen die dat doen. Die het eerder. Uh, uh, ja. ja, maar hou het nou eens bij jezelf. Ja. <laughs> Heb je dat niet in een workshop gehad? Hoe, hoe het komt dat dat gewoon uh, uh, zo is. Um, nou, laat ik zo zeggen, in mijn leven is het niet zo dramatisch geweest... dat ik zoveel geld aan mannen ben, ben kwijtgeraakt. Hmm. Zo is dat niet. Um, maar het is wel zo dat, me, dat, uh, um, dat ik me er wel goed bij voelde... als ik meer kon uitgeven dan hij. Dat, daar voelde ik me goed bij. Kijk, nou ja. zijn we ergens. Is ja. <laughs> wel dus, een volde... kwestie van macht. Ja, precies. Het gaf jou wel een goed gevoel... Ja. als jij die versterker voor dat vriendje kon, kon ja, ja. Dan krijg jij een versterker van mij. ja. ja. Ja, bij sommigen was het ook precies gelijk hoor. Dus ik wil niet uh... <laughs> alle vriendjes over kan. Nee, en, en in het theater doe ik natuurlijk wel iets wat een beetje ges gesublimeerd is en niet precies zo is. Uh, de, uh, uh, in de film blijkt ook, want wat je net al zei: hè, dat was een meer persoonlijke uh, voorstelling. Een uh, voorstelling die, die Pieter ook graag, uh, Pieter Vroeg graag ja. wilde uh, laten zien. Uh, blijkt dat je uit een, een uh, goed gereformeerd uh, nest komt. waar waren Nederlands hervormd, maar daar heb je ook hele strenge oh, bij. Ja, is het ja. Nederlands hervormd? Ja, waren Nederlands ook, maar het, daar heb je ook strenge. Uh... Behoorlijk streng. Ja. Hoe denkt men daarover geld? Of hoe dacht men daarover geld? Um... Je oom was een van de oprichters van de EO, hè? Ja. ja. ja. Dominee Glashouder. Ja, die was ook Nederlands hervormd. Ja. Dus uh, <laughs> zo waren wij ook. <laughs> uh, ja, ik denk dat geld... Um... Uh, ja, je hebt natuurlijk de mammon, je mag niet te veel. Uh, ondertussen... Uh, is dat helemaal niet zo makkelijk om dat over één kant te scheren? Kijk, uh, je hebt en, uh, en, en dat je natuurlijk de kerk wel hebt... maar je hebt ook natuurlijk uh, ouders. Mijn ouders, uh, die, zijn van, uh, die hebben de oorlog, uh, in de oorlog uh, uh, gezeten en dat meegemaakt. Dus die hebben zoveel crisis uh, in hun genen zitten, kun je zeggen... Dus, het, dus ik ben natuurlijk opgevoed met, met de, zuinigheid, eh, de zuinigheid met vlijt. Ja. Bouwt huizen als kastelen. Maar wie zich niet verschoont, krijgt luizen als kamelen. En, en zo was het. Maar ik zag wel een verschil. Zeg maar, ik, ik had een moeder die vond het moeilijk om geld uit te geven. Sowieso. En een vader, die uh, gooide het niet over de balk, maar die vond het wel leuk om voor je te zorgen. En om je dat geld, uh, geld te geven wat je nodig had. Dat, dat vond hij fijn. En hij vond het leuk om... Uh, hij vond het, uh, hij uh, kocht een citroën. Die had een prachtige citroën. De uh, eerste van hinderlopen waarschijnlijk. Absoluut, ja. ja. Dus, uh, dus die kon wel genieten van zijn geld. En jouw moeder, die maakte zich dan ernstige zorgen over of dat allemaal over wel kon. Hij goed, hoe hij deed, ik geloof het niet. Ik geloof dat ze hem daar wel in, in vertrouwde, Maar meer voor zichzelf, weet je wel. Die, was gewoon meer, die kon het niet uitgeven. Die had meer angst eromheen. En denk je dat daar dan al van alles wordt uh, gezet? Uh, bedoel, Ik als het, als het gaat om hoe je met geld omgaat. Hoe je bent opgevoed. Ja, daar wordt dan denk ik al van alles in gezet. Ja. En hoe merk je dat dan? Of je gaat je verschrikkelijk tegen verzetten, ja. hè? Dat is ook een ding, juist, uh, uh, uh, net zoals met eten bijvoorbeeld. Uh. Ik ben natuurlijk ook opgevoed met dat je je bord leeg moet eten. En ik vond het altijd van uh, een grote zelfbeschikking. Of uh, hoe dan ook uh, um, onafhankelijkheid getuigd. Ik dacht, ik ben geen vuilnisvat, dus ik gooi mijn eten weg. <lacht> Tot ik erachter kwam dat, het, uh, dat er onwaarschijnlijk veel energie wordt verspeeld... door hoeveel eten er wordt weggegooid. Dus sindsdien doe ik het, precies zoals mijn moeder. Ik spaar plastic uh, en doe ik in de plasticbak. En mijn eten gaat in de vriezer als het niet gegeten wordt, maar, maar om andere redenen. Maar het zit helemaal in mijn systeem om dat precies zo nu te doen als mijn moeder. <laughs> Via een omweg. Je, je komt daar in Amerika uh, op een gegeven moment ook een, uh, een heel aardige uh, professor tegen. Met ja. een baard. En, en het uh, en hij is geloof ik helemaal uh, op de hoogte van allerlei andere vormen van uh, geldtransacties, hè? Ja, dat is een hele bijzonder man, uh, Edgar Kaan. Hij was, uh, dat vertel ik ook in de voorstelling... hij was ooit een van de eerste witte mannen die met een zwarte vrouw trouwden. En dat was in die tijd haalde dat de voorpagina's van alle kranten. Hij, hij werd ontslagen, hij uh, kon nergens konden ze wonen... in bijna geen enkele staat was een huwelijk erkend... Uh, hij werd burgerrechtenactivist. Hij was ook advocaat. En op een gegeven moment werd hij uh, de speech schrijven van Robert Kennedy. Dus hij heeft het uh, ook gemaakt, kun je mm -hmm. zeggen. Op zijn vijftigste kreeg hij een hartaanval. En uh, toen wist hij niet meer hoe die moest rondkomen. Of hoe dat... Dus toen kwam hij weer in iets anders terecht. Dat hij dacht, hoe moet dat met mensen die uitgerangeerd zijn... en geen geld hebben. En toen bedacht hij uh, dat je op een andere manier een uitruil kan doen. En dat is met de tijd. Dat je niet met geld betaalt, maar met uren. Een uur voor een uur. Hij noemde het Time Bank. En dat is, uh, uh, inmiddels wordt dat veel gevolgd over de hele wereld. Verschillende Time, bank, time Banks die je hebt. En is dat uh, ook in jouw leven mogelijk bijvoorbeeld? Kun je dat uh, toepassen op, op jouw inkomen? En nou ja, als ik op tour ben makkelijker, dan kunnen mensen me uren geven. En dan kan ik daar taxiritten voor krijgen of uh, dat soort maar dingen. Even, hoe, hoe ziet dat er dan praktisch uit? Nou, dan dat heb je een. Veel dingen gaan dan via een website waar de diensten aangeboden worden die je voor verschillende uren kan kopen. En uh, dus als mensen mij in plaats van met geld met uren betalen, dan uh, geef ik, kan ik dat uh, de uren weer uitgeven aan anderen die diensten voor mij uh, doen. Uh, het lastige. Uh, is uh, dat het natuurlijk op dit moment nog minder efficiënt is. Hè? Omdat, uh, ik bedoel, Omdat er niet zoveel deelnemers zijn. Ja, de, mijn huur kan ik er nog niet mee betalen. Of mijn tandarts of, uh, uh, of, of mijn belasting kan ik nog niet met timebanks uh, betalen. Tenzij jouw ja. tandarts naar jouw voorstelling zou gaan. Want is het dan ja. zo concreet? Um, het is concreet zeg maar dat er, dat er een gemeenschap dat moet afspreken. En dus... Uh, um, um, in, in uh, Den Haag heb je nu een soort uh, uh, stroom, Stichting Stroom heeft een timebank opgericht. En ja. er zijn heel veel kunstenaars bij betrokken die uh, uh, in uren handelen met elkaar. En dan kun je ook in uren, uh, voor uren, kun je ook naar het restaurant. En, uh, dus er zijn, uh, ze zijn dat aan het uitbreiden wat je daar allemaal mee kan. Maar dat is dan ruilhandel eigenlijk? Maar dat is geld ook. Alles, ah. alles wat niet rechtstreeks is, daar zit geld tussen wat het ook is, of dat een uur een timebank note is... een one-hour note is even goed geld, als dat noppers geld is. Ja, precies noppers, dat komt ook in, in je voorstelling ja. voor. Hè? Ja, dat... dus al die dingen, dat is geld, zodra het niet rauwhandel is... als er iets tussen zit, zit er iets tussen. En dus wie het... bepaalt dan de waarde? Nou, dat moet je in die gemeenschappen zelf uh, onderling uh, uitruilen. Hè? Dus uh, uh, bij Timebank is het vrij simpel. Een uur voor een uur, dus een half uur voor een half uur. En wat mooi daaraan is, is dat mijn leven... De, de tijd in mijn leven evenveel waard is als jouwe. En dat is wat er uitgedrukt wordt. Dat we dus gelijkwaardig zijn. Ja. Maar is dat in werkelijkheid ook zo? Natuurlijk wel, ja. Natuurlijk wel? Nou ja, in, in die zin... Uh, mijn uur uh, is, natuurlijk meer, is natuurlijk hetzelfde waard als jouw uur. Ja. Ja, je kan, kan bedenken dat jij misschien uh, uh, 80 wordt en ik 100 En dan kun je zeggen nou, dat mijn uur minder waard is. Want ik heb er twintig jaar meer uren. Maar dat weten wij nu niet. Dat dus is moment... nee, dus die discussie met je zusje over het kwartje en het dubbeltje. <laughs> Die... Want de, dat is natuurlijk, uh, uh, wat al een paar keer nu ook door jou gezegd wordt... de waarde, wat je zelf waard bent. En je hebt het dan ook over het verschil tussen mannen en vrouwen. Dat mannen toch eerder geneigd zijn om zichzelf iets meer waard te vinden... dan een vrouw, zeker als het in geld wordt uitgedrukt. Hè? En Vrouwen vinden dat blijkbaar ook, hè? want mannen verdienen gewoon meer dan uh, vrouwen. En heb jij nou enig idee waarom vrouwen nu, heden ten dagen, daar nog steeds mee kampen? Um, nou, Want ook bij jou is dat aan de hand. Ja, ik, ik merk wel dat... Uh, maar het zou ook kunnen... Um... Horen we bijvoorbeeld van uh, Helen uh, Toxopeus? Um, dat vertelde Zij uh, zei ik... dat, uh, dat ze een keer iets had geregeld. Dat jij dan een workshop ook bij een bank uh, kon geven aan bankpersoneel. Um, of een workshop of een voorstelling. En dat jij daar natuurlijk een beloning voor kreeg. En dat jij zei, ja, maar ben ik dat dan wel waard? Ah ja, ja. Ja, natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Ja, ben ik dat wel waard? Nou ja, waard? zo gaat dat. <laughs> nou ja, dat is een onderstroom aan denken natuurlijk. Van ben ik dat wel waard? Maar het, het, um, uh, waar ik wel in, in iets herken zeg maar, over geld... qua uh, onderhandelen bijvoorbeeld. Mm -hmm. He, dat, is, uh, dat mannen schijnt... Uh, als, een, als je een auto gaat kopen of als je iets gaat kopen, dat een man het leuk vindt om de prijs uh, goed naar beneden te krijgen, en een vrouw vindt het vooral ook fijn als de ander zich ook goed voelt bij de transactie. Dus op de een ik manier vind het anders zielig voor de ander. Zielig voor de ander. Nou, zo, zo dat herken ik heel erg. Dus, er is, um, dus misschien is dat ook wel een van de redenen uh, waarom het voor vrouwen en mannen uh, dat verschil nog zo is. Dat zou kunnen. Het is natuurlijk ook zo dat we met geschiedenis te maken hebben. Zolang is het nog helemaal niet dat vrouwen überhaupt hun eigen bankrekening mogen hebben, hun eigen geld mogen verdienen, uh, zonder de handtekening van een man een wasmachine kunnen krijgen. Ik bedoel, weet je, dat moest in de jaren zestig nog. We zijn ja, nog maar vijftig jaar oud. Het is gek dat we niet met geld om kunnen ja, gaan. Ja, precies. Laat staan dat we kunnen onderhandelen. Ja. Wat is het gekste wat je tegenkwam in die zoektocht... naar geld, of het gekste? Wat, waar schrok je bijna van? Dat je dacht van, ja, maar dit is ook inderdaad wel... Um, het, nou, wat me in elk geval het, het meest fascineerde... Toen ik, uh, uh, toen ik ermee bezig was... dat gaat uh, over uh, wat ik in, in het, uh, mijn voorstelling... de verlangende geest noem. He, dus dat mensen... Uh, dat er iets in onze hersenen zit die altijd meer wil. Gewoon, altijd meer. En dat maakt niet uit of dat geld is, of liefde, of seks... of de wereld wil verbeteren, of... Uh, uh, schoenen. Schoenen. Uh, is iets wat denkt dat dat meer uh, moet hebben. En dan, dat zal bevredigend zijn. Het feit dat rijke mensen dat ook hebben. Dat vond ik... En dat, dat, dat, uh, dat was een totaal nieuw inzicht. Heel bizar natuurlijk. Maar je voor, dus dat, dat is het nooit ophoudt. Het houdt nooit op. Dus dat is hetzelfde met de bonus. Als dat 2,1 is en de ander heeft net iets meer... dan valt het weer in het niet. Of als je een hele grote boot hebt... maar een ander heeft net van één meter langer... dan is je hele lol eraf. <lacht> ja, zo werkt dat met die verlangende geest. Dus dat maakt niet uit, heeft, heeft, heeft iedereen. Waarmee het dus allemaal gerelateerd is aan de ander. Ja. En hoe zit het met die verlangende geest van, van glas houden? Waar, waar ik hem heb? Ja. Uh, ik heb hem, uh, uh, mijn verlangende geest zit vooral ook in uh, mezelf verbeteren. De ogen gingen even dicht, mezelf verbeteren. Ja, daar zit veel verlangende geest. Het is nooit genoeg. Ik ben nooit genoeg, nooit goed genoeg. moet voortdurend beter... Uh, anders, beter. En dat heeft dus helemaal niks met geld te maken. Nee. Ik heb het ook niet zo op, niet zo op geld zitten, die verlangende geest. Nu het wat meer naar binnen komt, <laughs> vind ik dat heel erg leuk. Komt het nu meer ik, naar ja, binnen ja, ja, eigenlijk? Ja, komt meer. Als je het vergelijkt met een jaar geleden toen je me zo zag in New York... Waar, <laughs> waar maar ik hoopte dat, niet dat er nog wat fooitjes in een uh, mandje zou komen. Ja, dat was ook zo, <laughs> dat je daar met de pet rond... Uh... Ja, alles met de pet rond en alles. Uh, uh, mijn folk, er, er is absoluut zo dat doordat ik uh, geld ga zien, ben gaan zien... en het ben, meer ben gaan respecteren... Um, komt, er, komt er meer binnen en weet ik ook meer wat er binnenkomt... en kan ik daar ook echt van genieten. Dat lijkt me een, een ontzettend goede tip als je ja. nog weer zo'n een workshop gaat geven. <laughs> Zie het vooral. Ja. Maar een ander ding, ik wil namelijk iets ja, nog ja. veel belangrijker zeggen... Ja. van wat jij zei, wat, wat ik onthutsend vond over geld... Mm -hmm. is dat het geldsysteem, dat we dat anders zouden kunnen ontwerpen... Dat vond ik ook een waanzinnige gedachte. Namelijk. Ik dacht, geld is geld. Ja. Maar geld is een syste systeem. En het bizarre is ook dat wat geld precies is... daar zijn economen het helemaal niet over eens. En wat, dat geld op schuld is gebaseerd, dat vind ik ook fascinerend. Dat wist ik niet. En heel veel anderen wisten ook niet. Ja, dat moet je even uitleggen. Dat nee, ja, dus sommigen denken dan. dat er is een bepaalde geldhoeveelheid en that's it. Maar uh, geld is gebaseerd op schuld... En ja, ik, maar dat is bijna niet, niet te snappen. Je bent te vatten. mij iets schuldig, dus moet ik jou daar wat voor geven. Ja, dus de mensen die geld lenen, die uh, maken geld. Dus doordat er geld uitgeleend wordt, wordt er geld gecreëerd. En, uh, en dat maakt dat, dat er geld in omloop is. Als iedereen zijn schulden zou afbetalen, dan zou er geen geld meer zijn. Dan is er geen geld. En dat is dan? is bizar. ja. Nou ja, maar Het enige wat je mist is een soort smeermiddel om uh, met elkaar uh, handel te bedrijven. Wat, maar, en anderen gaan ervan uit dat er eigenlijk dit soort geld ook weg moet gaan. Dus dat je alleen nog maar kijkt naar wat er is en dat je daarmee kan uh, handel drijven. Omdat sommigen zeggen van juist doordat het feit, het feit dat geld op schuld is gebaseerd en uh, rente zoekt... Mm -hmm. uh, uh, uh, heb je een combinatie in handen waardoor we nooit duurzaam zouden kunnen leven hier. Omdat het enige wat geld ontdoet, en rente en alles, is grotere afvalbergen maken. Grotere afvalbergen creëren. Dus willen we dat stoppen, dan moet er een ander soort geld ontwikkeld worden. Dat moet erbij komen. Wat heeft dat eigenlijk met je gedaan, die voorstelling? Behalve dan dat je nu wat meer geld uh, hebt. Nou... <tus> Weet je, ik ben doordat, uh, doordat ik alles kwijtraakte in dat jaar. Uh, uh, voel ik ook dat ik uh, er aan toe was om geld te onderzoeken. Want daardoor ben ik heel veel meer illusies kwijtgeraakt. En uh, bij vlagen vind ik dat ook best heftig. Namelijk welke illusies? Nou, illusies over dat er. Uh, uh, dat. Uh, hoe, hoe, dat, dat, hoe het gaat dat geld naar rijkenden gaat uh -huh. en niet naar armen. Terwijl wie heeft het geld nodig? Dat zijn de armen. Het gaat helemaal niet over, ook over wie het hardst werkt, dat die het geld zou krijgen. Ook helemaal niet. Het gaat over een soort van slimme trucs. Het gaat over. Uh, nou ja, Henry Ford heeft ooit gezegd. Als iedereen zou weten uh, hoe het geldsysteem in elkaar zit. dan zou morgen de revolutie uitbreken. En dat, euh, dat vind ik een, uh, um, ook verbijsterend. Er zijn een paar reacties van luisteraars. We kunnen een paar nog doen op de valreep. Timebank. Ieders uur is evenveel waard. Maar hoe zit het dan met de voorbereidingsuren voor je voorstelling? Nou, Die worden daarin bijgerekend. Ja, daar moeten we inderdaad dan over onderhandelen. Dus mijn... En dan nog een vraag van Marcel Langevoort. Beste Dette en Jelly. Die 58.000 per jaar, is dat netto of bruto? Dat is bruto. Dat is bruto. Nou, Marcel, rekenen maar. <laughs> Ik ben benieuwd wat er op de tegel komt te staan, Dette. Geniet van wat je koopt. Voel je rijkdom. En besef, er is genoeg. Geniet van wat je koopt. Voel je rijkdom. En besef wat je koopt. En besef, er is genoeg. En eigenlijk hoort er nog bij en weet... dat de verlangende geest altijd opspeelt. Die is er gewoon altijd. En ja, en daar hebben niet we erg. maar mee om te gaan. Ja, het is ook helemaal niet erg dat die er is. Maar je moet weten dat je, dat, dat uh, je niet per se gelukkiger maakt. Meer. En dan zeker natuurlijk, want die verlangende geest... in jouw geval, ik bedoel, als het echt alleen maar gaat over dat je meer wilt uh, van jezelf, dat je meer van jezelf verlangt en eist ook bijna... dan is er toch helemaal niks mis met die verlangende geest? Jawel joh, daar ja? heb je ook niks aan. Waarom niet? Ach, wat denk je? Als je denkt dat je nooit goed genoeg bent... als je denkt dat je altijd maar anders moet zijn... dat is ook een bron van ongeluk. Dat je een alsmaar betere actrice wordt en steeds betere vorm gaat ja, maar daar word je helemaal niet beter van. Nee, moet er nee. niet zo'n soort drijfveer zijn, denk je? Ik, ik weet nog niet precies wat een goede drijfveer zou zijn. Maar de, de drijfveer van jezelf uh, moeten verbeteren wordt, is ook een valkuil. Tenminste, zo ervaar ik hem. En voor wie dan? Voor mezelf is dat een valkuil. Maar van wie moet je het? Ah... Um... Nou, bedoel, als een het stem is het in mijn toch mijn hoofd, voorbij. Natuurlijk. Ja. He, een mens zit vol stemmen. En mijn, mijn stemmen gaan daarover in mijn hoofd. Vond ik uh, beter of anders of... Uh, ja. Anders. <laughs> je gaat op tournee en, um, en gewoner, zei je trouwens. Dat vond ik ook zo gek tegen uh, Pieter. Voer zeg je in die film van ik wil gewoner zijn? Nou, ik zeg dat ik steeds aan het gewoner aan het worden ben. Ja, ja. Ja, maar met, met een ontzettend lach van dat is de bedoeling. Ja, nou ja, weet je, ik kwam er ook achter dat uh, zoiets als uh, heel erg. Uh... Uh, anders moeten zijn of bijzonder moeten zijn. Dat zijn ook van die doodlopende dingen. Of die, ja. die uh, geef Deze je ook wonen. niks. En, en gewoon er is helemaal niks mis mee. <laughs> Dankjewel. En succes met al die voorstellingen. Ja, money, je. money, money. Op toeneen. Zo Zodadelijk twee dingen. In de serie Nieuwe Kamerleden. Vandaag Bas van het Hout. Woordvoerder Verkeer en Vervoer en Werk en Inkomen. Um, die spreekt zo dadelijk vanuit zijn werkkamer. In twee dingen. Mooie avond verder. Dank mevrouw Glashouwer. Dit was aflevering uh, 2569. Uh, kunt u. Uh, kunt u ons misschien 20 euro lenen voor de taxi? Dat, uh, oh, oh nee. nee uh, Alle begrip. Tot morgen. Radio 1. E Kunststof.